Het gaat om Efeziërs hoofdstuk 6. En ik lees een stukje voor. Voorts wees krachtig in de Heer, en in de sterkte zijn er macht. Doet de wapenrusting gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen... Tegen vlees en bloed. Tegen de overheden. Tegen de machten. Het is een strijd, een worsteling waarover Paulus schrijft. Die geestelijk van aard is. Het is geen strijd tegen bloed en vlees. Het is een strijd tegen de overheden, tegen de machten. Dus het is een strijd tegen de machthebbers, maar... Het is geestelijk. We gaan niet een gevecht aan. met onze handen of met wapenen. Nee, het is een andere strijd. Niet tegen de wereldbeheersers, deze duisternis. En deze drie uitdrukkingen. maar tegen de overheden. tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis. hebben allemaal, mijn zinziens, te maken. Met de strijd uh, worsteling tegen uh, de denkbeelden van mensen. Dus het is een strijd tegen denkbeelden. Het is niet een strijd tegen boze geesten, tegen boze wezens in de hemel. Waar we geen zicht op hebben, waar we geen vat op hebben. Maar het is een strijd tegen overheden, tegen de wereldbeheersers, tegen de machten tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Het is een strijd, broeders en zusters, tegen ons egoïsme. Het is een strijd tegen onze hebzucht. Het is een strijd die heel anders is, niet tegen vlees en bloed. En dan zou je zeggen, oh dan is het een strijd in hogere sferen. Ja, maar wacht eventjes. Neem daarom, zegt Paulus, de wapenrusting Gods. Nou weet ik, dat ik heb een vierde uitdrukking overgeslagen. Dat heb ik natuurlijk opzettelijk gedaan. Want er staat ook tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Nou, waar ik ook lees op SIP, dat is christelijk informatieplatform. Daar koekeloor ik bijna dagelijks op de laatste tijd. Uh, Dan kom ik ook die uitdrukking tegen. Die strijd tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Iedere keer word ik daarmee doodgegooid. Ik kom het overal tegen. We moeten vooral daarop alert zijn. Op die boze geesten in de hemelse gewesten. Daar sta je dan, Martin. Wat, wat heb je daarop te antwoorden? Iedereen gelooft het in de PKN, in de Evangeliegemeente. Het is niet een strijd tegen vlees en bloed... Niet tegen de over, maar tegen de overheden, tegen de machten... tegen de wereldbeheersers deze duizenden. Het is een strijd tegen de menselijke machthebbers. Het is niet een strijd tegen onzichtbare boze wezens... waar we geen vat op hebben... maar het is een strijd tegen onze hebzucht... tegen ons egoïsme... tegen al deze dingen. Dus het is een strijd veel dichterbij... En die boze geesten in de hemelse gewesten, in het Grieks staat er pneumatica tes ponerias. Laat ik het maar meteen zeggen, het zal heel verrassend zijn, maar het woord boze geesten komt niet in deze tekst voor. Ja, in de vertaling, maar niet in het Grieks. Niet in het Grieks. Staat er niet. Ze kunnen ermee doodgooien, maar staat er gewoon niet. Wat er staat in het boek Ephesius, één keer, het geestelijke kwaad. Dat staat er. Pneumatica tes ponerias. Het woord demonen, boze geesten, ontbreekt volledig. Komt niet voor. Ja, je hebt die woorden natuurlijk wel. Elders in de brieven van Paulus, als Paulus spreekt in 1 Corinthië 11 bijvoorbeeld, over je kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren, aan de tafel van de boze geesten. Natuurlijk, daar lezen wij wel over daimon, over het boze geesten, over demonen. Natuurlijk. Maar daar zal ik een speciale lezing een keer iets over zeggen. Niet vandaag. Maar hier in deze tekst lezen wij niets over boze geesten. We lezen letterlijk over het geestelijk kwaad. Nog sterker, als je de woordenboeken raar pleegt, dan gaat het hier om poneria. Het gaat hier om letterlijk, goddeloosheid. Daar gaat het over. Dus het past heel mooi, uh, ja, niet in de vertaling hier, maar in het Grieks, in het rijtje van vier uitdrukkingen geen strijd tegen bloed en vlees... maar tegen de overheden... dat zijn mensen. Menselijke machthebbers. Tegen de machten... dat zijn menselijke machthebbers. Tegen de wereldbeheersers deze duisternis. We hebben het er al over gelezen... in... Uh, was het niet 1 Corinthius 2... waar sprake is van... de machthebbers... van de, dat woord... in 1 Corinthius 2... Dat is hetzelfde woord wat in Johannes staat. De overste deze wereld. Het, wat een personificatie is van de zonde, van het kwaad. Het gaat ook in 1 Korinther 2 over... Het is hetzelfde Griekse woord. De wereldbeheersers. Maar dan in het meervoud. Maar het is hetzelfde Griekse woord wat in Johannes staat. Dus het gaat hier over. In Efezius, in de brief van Paulus, niet over boze geesten, maar over de goddeloosheid van mensen. Daarom heb ik gezegd: het gaat hier om een strijd, niet tegen vlees en bloed, maar tegen het kwaad. Tegen goddeloosheid. Zelfs het woord kwaad vind je, ja, het is het, de betekenis, maar het, het staat in het Theer, het Griekse woordenboek, Goddeloosheid. Het is het geestelijke goddeloosheid, dat is de strijd. Dat is wat? Daar heeft Paulus het over. En daarom zegt hij, als je dan let op de context, hij zegt, neem daarom de wapenrusting gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Weer niet boos in de zin van demonen of uh, boze geesten, nee, hetzelfde woord paneriaan om uw taak, geheel vervuld hebbende, stand te kunnen houden. En wat is dan die geestelijke wapenrusting aandoen en daarmee strijden? Stelt u erop uw lenden om God met de waarheid? Uw lenden om God met de waarheid, wat heeft het voor zin? Om een strijd aan te gaan tegen boze wezens in de hemel die je niet kunt zien. Wat heeft het voor zin? Bekleed met het panzer der gerechtigheid. Dat is onze geestelijke wapenrusting. Bekleed met het de panzer der gerechtigheid. Geen strijd tegen vlees en bloed. Maar bekleed met het panzer der gerechtigheid. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Hoe kun je nou een strijd winnen tegen boze wezens die je niet kunt zien... Terwijl je de voeten geschroeid hebt met de bereidvaardigheid van het evangelie. Dat is tastbaar, dat is zichtbaar, dat is voelbaar. Dat is die geestelijke strijd, niet tegen vlees en bloed. Daar ga ik er straks nog dieper op in. Neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand. Waarmee je alle brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Oh, weer het woord boze. Maar er staat niet de moon. Er staat Poneria. Het is het geestelijke kwaad. Geestelijke goddeloosheid. Wij moeten een hele andere strijd aangaan. En dan staat er... En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Het woord van God. Dat is het zwaard des geestes. Dat is de geestelijke strijd die wij aan moeten gaan... Niet tegen vlees en bloed. Yeshua heeft ons nooit geboden om te gaan vechten. Hij doet het niet. Hoe weet ik dat zo zeker? Omdat in 2 Korinthe hoofdstuk 10 lezen we eigenlijk over precies hetzelfde. Maar dan in andere bewoordingen. Ik zal het nu voorlezen. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Vanaf vers 3. Want al leven wij in het vlees, we trekken niet ten strijde naar het vlees. We vechten niet tegen vlees en bloed, met andere woorden. We trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Als ik me niet vergis, gaat het precies om hetzelfde wat, wat Paulus over spreekt in, in, in Efezius hoofdstuk 6. In de context. Het gaat om de prediking van het evangelie de prediking van het waarheid de, het zwaar des geestes het woord van God de lenden om God en de bereidwaardigheid de bereidwilligheid van het evangelie maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken hoe kunnen wij bolwerken slechten dat zal ik u niet vertellen dat zal Paulus vertellen want hij legt het uit hij zegt zodat wij de redeneringen hey. De redeneringen, het gaat om redeneringen, niet een gevecht tegen vlees en bloed, met de vuisten, maar het gaat om een geestelijke strijd. De aard van onze worsteling is geestelijk. Het is een strijd tegen hebzucht, tegen instikte, tegen egoïsme. Hij zegt zo dat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God tegen de kennis van God, slechte. Slechte. En elk bedenksel, hebben we het woord bedenksel, als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodat uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. U begrijpt wel, we zitten in een heel andere sfeer met Paulus hier. Zowel in Ephesius hoofdstuk 6, als in 2 Corinthe hoofdstuk 10. In een heel andere sfeer. Het is een strijd tegen de goddeloosheid. Een strijd tegen uh, mensen die op een andere manier een strijd aan willen. Maar dat is niet de strijd waar Paulus op doelt. Het is een strijd tegen het egoïsme, tegen de hebzucht. Wij moeten redeneringen, wij moeten die bedenkselen slechten. Alles onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus brengen. Nu ga ik terug. Na Efesius hoofdstuk 6. En bid daarbij, vanaf vers 18, met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daarbij wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Het gaat om het prediken in woorden en in daden van het evangelie. Daar gaat het om. Dat is de strijd tegen het vlees. Dat is de strijd tegen de zonde. Daar heeft Paulus het over. Dat is de context. En hoe weet ik dat zo zeker? Omdat het ook in hetzelfde boek Efezië staat. En niet in hoofdstuk 6, maar in hoofdstuk 3. Let op. In hoofdstuk 3. Waar zal ik beginnen? Wat het geheimenis inhoudt, vers 9: dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God. De schepper van alle dingen. Op dat tans, door middel van de gemeente aan de overheden. Overheden, herinnert u zich het woord, drie hoofdstukken later, in hoofdstuk 6 overheid. En machten. Waar komen het woord tegen? Ook in Eversus hoofdstuk 6. In de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid bekend zou worden. Die veelkleurige wijsheid van het evangelie wordt bekendgemaakt. Het is geen worsteling, geen strijd tegen boze wezens in de hemel. Want het heeft geen enkele zin om het evangelie te prediken aan overheden en machten. Behalve dan door het evangelie te prediken. Ja, ik, ik, weet, ik ben een uitdrukking vergeten. Ja, niet vergeten. Komt er terug. Uh, er staat ook hemelse gewesten. Wat is dat dan? Maar nou, dat bewaar ik voor het laatst. Het evangelie moet door de gemeente bekend gemaakt worden. Door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. De veelkleurige wijze bekend worden. Je kunt niet de, het evangelie, de veelkleurige wijze van God bekend maken. Ah, boze wezens in de hemel die je niet ziet. Je kunt wel het evangelie prediken. Aan mensen die je wel ziet. Neem bijvoorbeeld. Lukas hoofdstuk 12. Daar hebben we zo'n voorbeeld. Van wat er concreet gebeurde. Van mens tot mens. Van zichtbaarheid tot zichtbaarheid. Niet van zichtbaarheid tot onzichtbaarheid. Tot boze wezens. In de hemel zijn gewest. Let op. Lukas 12 vers 11. Wanneer zij u brengen. Voor de synagogen, heel concreet, zichtbaar, tastbaar, en voor de overheden en de machthebbers. meer diezelfde woorden: de overheden en machthebbers, menselijke machthebbers. Dat is die strijd tegen mensen, maar niet met het zwaard, het letterlijke zwaard, gevechten tegen vlees en bloed. Nee, het is het gevecht aan, het gevecht tegen die synagogen, waar mensen gedreven werden. Door hun vlees. Die geleid werden door het vleeselijke denken. Egoïsme met andere woorden: heb zich, noem maar op. Uh, bijvoorbeeld uh, mensen die uh, zich zo geweldig voelden dat ze zich boven andere mensen stelden. Wel nu, maakt u niet bezorgd, zegt Jezus, hoe of wat gij ter verdediging moet spreken. Dat is die strijd, zo simpel is het. De prediking van het evangelie, getuigen van het evangelie, getuigen van het goede nieuws. Nou, ik zal het u maar ronduit vertellen. Getuigenis van Yeshua. En nu heeft het toch veel meer betekenis gekregen. Want Yeshua is gestorven. Voor onze zonde. Dat hebben we, ja ik, ik dan niet, wij dan niet, helaas. Helaas. Of wij wel, maar in Spakenburg hebben wij gevierd. Door het sterven van Jezus te gedenken. En zijn opstanding te gedenken. In het avondmaal. Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren wat gij zeggen moet. Tegen die boze wezens in de hemel? Ja, het klinkt bijna provocerend, maar ik zo bedoel ik het niet helemaal niet. Maar ik probeer weer een punt duidelijk te maken. Wat u zeggen moet tegen de synagoge. Tegen die mensen. Wat u zeggen moet. De Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik. Leren wat u zeggen moet. Amen. En staat het ook niet in. Openbaring 2, vers 13? Synagoge des Satans. En nogmaals. Denkt u niet. Nou, u weet zo langzamerhand wat ik denk. Hè? Denkt nou niet dat. Paulus en Johannes. tekeer gingen. Tegen Joden, het tegendeel was waar. Het waren die Joden die tegenstanders waren van de prediking van Paulus. Die synagogen, niet de ware synagogen. Niet de Joden die werkelijk uh, God lief hadden. En die Jeshua zijn zoon hebben omarmd. Niet tegen die Joden natuurlijk niet. Hoe Paulus spreekt zo positief over, het, over Israël. Nee, dat kan niet. Dat kan hij nooit bedoeld hebben. Maar het zijn die delen van het jodendom, of het heidendom, die bedenkselen die wij moeten bestrijden. Het is een geestelijke strijd. Dus het staat hier eigenlijk al heel duidelijk in Ephesius hoofdstuk 3 en in Ephesius hoofdstuk 6 dat het om de prediking van het evangelie gaat. Wel, nu, het is niet een prediking... Aan gevallen engelen om het evangelie bekend te maken. De prediking was heel concreet aan de synagogen bijvoorbeeld. En dat bedoelt Paulus. Het gaat om invloedrijke machthebbers van deze wereld. Het gaat om ideeën, het gaat om bedenkselen van de wereld. De wereld die haak staat op de prediking van het evangelie. De wereld die niets moet hebben van het evangelie. Het is een strijd die de grootste strijd is in de wereld. Het evangelie, dat is het enige wapen wat wij hebben. Maar dat is ook het grootste wapen. En zeker in zijn veel, veelkleurigheid. Dat zegt Paulus toch ook duidelijk hè? in Ephesius hoofdstuk 3. God de schepper van alle dingen op dat, thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijze bekend zou worden naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Ik heb u beloofd, ik zou nog iets zeggen over uh, in de hemelse gewesten. Wat betekent dat? Het grappige is, staat dat alleen vijf keer, die uitdrukking, hemelse gewesten... In die brief van Paulus aan de Efeziërs. In geen enkel andere brief. Staat alleen daar. En daar staat ep Uranioi. Ep uranioi. Niet uranus of Uranioi. Hemel of hemelen. Maar ep Uranioi. Als ik dat lees. Die vijf teksten. In Efeziërs. Dan lees ik dat voor de eerste keer in hoofdstuk 1, vanaf vers 3. Daar staat, die ons met allerlei geestelijke zegenen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Eburanioi staat daar, in de hemelse gewesten. Maar het grappige is, in de Nederlandse Bijbelvertaling wordt dat woord Eburanioi, daar vertaalt in de Nederlandse Bijbel en de Nederlandse Bijbel is behoorlijk nauwkeurig mag ik zeggen maar de Nederlandse Bijbelvertaling vertaalt dat woord Eporanihoi op drie, manieren, drie verschillende wijzen waar, waar het in, in de NBG vertaling op één manier is vertaald Hemelse Gewesten, drie keer toe Hemelse Gewesten in, in Efeziës 1 vers 3 en al die plaatsen vind je Epuranio vertaald met hemelse gewesten. Maar het grappige is dat in de Nadelse Bijbel staat niet in Efeziërs 1, 1 vers 3 staat niet hemelse gewesten, maar er staat in de hemel. Nou ja, dat... Uh, dat hemosfeer. Hemosfeer. Ja, in de Bijbel. Ja, oké. Okay. Nou, uh, dat staat letterlijk in de vertalingen, er staat in de hemel. Jezus is in de hemel. En we zijn gezegend in de hemel met hem. Ja, hoe dat mogelijk is, maar we zijn op aarde. Maar goed, dat is een beetje ingewikkeld. Maar dan eh, staat er ook in het tweede hoofdstuk van Efezius ...en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven... In de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Ja, Efeziërs 2, vers 6. Er staat weer hemelse gewesten. Maar he, ons is een plaats gegeven in de epuranioi. In de hemelse gewesten. Ja, dat staat, dacht ik ook, in de narensen vertrouwen. Raar, hè? eerste keer hemel, dan is, het, dan is het ineens hemelse gewesten. Maar hier staat ook, ons is een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Dus... Hoe je het ook ziet, maar God ziet het zo. Wij hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten, in perur, want we zijn in Christus. Ja, we zijn niet in de hemel, maar toch zijn we Epuranioi. In, ja, is het, in, in, is het ons gegeven, Epuranioi, in de hemelse gewesten. Het is, heeft een rijke betekenis, maar een betekenis die niet helemaal altijd overeenkomt met onze gedachten. En dan natuurlijk in Efesius 3, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid bekend zou worden. De Narausse Bijbel heeft in de hemelse regionen. Heel grappig eigenlijk. is hemel, hemelse gewesten. En nou in Efesius 3 de hemelse regionen. Maar het zijn drie vertrouwen. Van het exact, precies hetzelfde Griekse woord, epuraneioi. Wel een beetje merkwaardig eigenlijk. Nu gaan we weer tenslotte naar Efeziërs 6, vers 12. Daar staat, de beroemde vers 12, waar mijn hele lezing eigenlijk om draait. Waar ik mee begonnen ben en waar ik mee eindig. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Nou, verrassend genoeg heeft de Nadelse Bijbel... daar weer hemelse gewesten. Niet hemelse religi religionen, niet hemel... of slaat het helemaal uh, achterwege in een bepaalde vertaling. Maar er staat hemelse gewesten. Nou, dit is, dit is waarschijnlijk het, het, het minst makkelijke om, om aan te nemen... maar je moet niets aan nemen van mij. Maar ik wil maar laten zien... Dat het allemaal niet zo simpel is. Dat hele begrip. eporanioi, Dat is zo veelomvattend. En het heeft zoveel uh, nuances van betekenis. Daar worstelde de vertaler Oussoren van de Naderse Bijbel ook mee natuurlijk. Oussoren, de Naderse Bijbelvertaling, vertaler. Die moesten daar toch vertalen weergeven met hemelse gewesten. En daar is een reden voor. En die reden is contextueel, duidelijk te maken. Omdat contextueel in Efezië 6, het gaat om de prediking van het evangelie. En dat is nu eenmaal een prediking, die niet aan boze wezens in de, hemel, in de hemel gebeurt, maar op aarde. Het is de bereidwilligheid tonen om het evangelie, te getuigen van het evangelie, om te prediken op aarde, zoals, om te prediken, om te getuigen, voor de synagoge bijvoorbeeld. Of in Athene, of waar dan ook, met al die filosofen. Tegen de bedenkselen moet gestreden worden. Nou niet, Paulus heeft nooit opgeroepen om tegen vlees en bloed te strijden. Nee, het gaat om die bedenkselen. Dat is de reden waarom hier staat hemelse gewesten. Omdat de schrijver, de vertalers worstelde ermee, die begrijpen het natuurlijk tonders goed... Dat, dat, dat gezien de context dat het hier gaat om de getuigenis en prediking van het evangelie, en dat is gewoon op aarde. De bereidvaardigheid van het evangelie des vredes neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand enzovoort enzovoort enzovoort. Uh, en dan vooral vers 19. Voor ook voor mij bid voor mij dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken wordt om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Dat is onze strijd. Maar dat is, heel, dat is een heel probleem hoor. Vroeger en nu. Om het evangelie te prediken. dat is niet zomaar een proclamatie één zin en klaar. Ach jongen, je ontmoet een strijd. Je ontmoet een weerstand. Je ontmoet conflicten. Als je het evangelie predikt. Want er is niets wat meer controversieel is dan de prediking van het evangelie. Het gaat dwars tegen alles in echt waar, het gaat dwars tegen alles in maar dat is de strijd de prediking van het evangelie en alles wat dat inhoudt de strijd tegen uh, de bedenkselen, tegen de redeneringen het staat er letterlijk in 2 Korinthe hoofdstuk 10 het is een gevecht tegen de redeneringen niet een gevecht met wapens niet een gevecht tegen vlees en bloed maar een gevecht tegen de redeneringen als mijn conclusie juist is dan gaat ook die vierde uitdrukking de boze geest in de hemelse gewesten past precies in het rijtje van die andere drie. Het is een strijd tegen de menselijke machthebbers. Het is een strijd die wij ervaren, die wij meemaken als we op aarde zijn. Als we in Alblasserdam het evangelie prediken. Of in Spakenburg of waar we er ook zijn. Wij ontmoeten overal weerstand. Het kan niet anders. Het zou zelfs niet, ja, het zou zelfs... Ongezond zijn als we geen weerstand kregen. Het zou helemaal ongezond zijn. Als iedereen zei van nou, we ontvangen jullie met open armen. Want jullie prediken het evangelie. Ja maar zo is het niet gesteld in deze wereld. Het evangelie preken tegen Rome. Het evangelie tegen Rome. Tegen de Joodse synagogen. Ja precies. Vul maar in. Het is tegen de valse leer. Ja precies, dat is het. De redeneringen bestrijden, de bedenkselen bestrijden maar dat is een toer hoor om mensen te overtuigen dat de sabbat niet is afgedaan dat is een toer hoor want de mensen willen wel over het evangelie spreken maar alstublieft laat die sabbat buiten, en alstublieft laat die feesttijden van daar daarbuiten want dat heeft toch niets te maken met de liefde van God voor deze wereld dan nou zeg ik, ja ik ben ook wakker geschud, een paar jaar geleden. Ik zeg het toch, heel eerlijk, dat ik het vroeger ook niet zag. Maar dat is het juist wel. Want als je de eerste vier geboden van de tien geboden neemt, dan gaat het om God liefhebben. Geen andere goden dienen. Gods naam niet ijdel gebruiken. De Sabbat houden. Dat is ter ere van God. Exodus 20. Deuteronomium 5. Leviticus 23. Alles draait om. De feesttijden des Heren draait om. De rust en de Sabbaten. Maar nogmaals. Het gaat mij niet om, om daar nu een het allergrootste punt van te maken. Ja ik maak er een punt van. Maar niet het allergrootste punt. Kijk het gaat ook om. Eer uw vader en uw moeder. Dat is een gebod van dat, een van de tien woorden hoor. Maar dat heeft te maken met je naaste liefhebben. Je eer uw vader en uw moeder. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar dan kom je onmiddellijk al... niets begeren wat van je naaste is bijvoorbeeld. Hè? Dan kom je al onmiddellijk... Uh, dan stuit je al op de hebzucht van mensen... Op de instincten van mensen die daar niet goed mee, raad mee weten, op uh, de zelfzucht, op het egoïsme. Als je de tien geboden neemt, dan kun je niet zomaar leven hoor zoals je zelf wilt. Maar vanuit de vreugde van de wet, de, van die tien geboden, is het dus heerlijk om God centraal te stellen. Wat is er heerlijker dan dat? Dat is toch helemaal... Dat is toch een feestvreugde? Dat is toch helemaal geen opoffering? Het, het is bijna idioot... Ja, dat ik dat moet zeggen... Nou, twee, drie jaar geleden... Geloofde ik het zelf niet, maar... Dat ik moet zeggen... Opoffering? Wat is het heerlijker... Om Gods sabbat te houden? Gods feestdagen te houden? We hebben een heerlijke tijd gehad... Bij Kees en Anneke... Waar we het hier willen houden, maar... We moesten gedwongen daar het houden. En we hebben heerlijke gesprekken gehad. We hebben zelden zulke goede gesprekken gehad als op die avond. Dat is een grote zegen. Ik ben er denk ik wel door, maar wat ik wilde zeggen. Ik heb nog een paar teksten, maar waar zal ik mee eindigen? Uit de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3. Om duidelijk te maken, om te accentueren dat het altijd, de, de, de worsteling, de strijd, altijd, hoewel die geestelijk is, altijd te maken heeft met de strijd op aarde. Nou ja, ik kies een tekst, 2 Peter, dus hoofdstuk 3, vers 7. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. Ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van goddeloze wezen. Niet tegen de ondergang van goddeloze boze wezens in de hemel, maar tegen de ondergang van goddeloze mensen. Maar ik beloof u, ik zal een keer dieper ingaan op die boze geesten. Want dat komt ook een keer. Want er komen nog drie lezingen. Amen.